1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Milieudefensie. De Raad van State zegt dat er een nieuw gasbesluit moet komen. Het oude kabinet heeft het besluit over gaswinning in Groningen niet goed onderbouwd. Volgens de Groninger Bodenbeweging staat nu vast dat de veiligheid van de bewoners het uitgangspunt moet zijn. Milieudefensie vindt het belangrijk dat nu precies vast komt te staan hoeveel gas Nederland nodig heeft, zodat de gaswinning zover mogelijk omlaag kan. De gaswinning in Groningen blijft voorlopig 21,6 miljard kuub per jaar. Minister Wiebes van Economische Zaken krijgt een jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. De Nederlandse ambassade in Zimbabwe is vandaag dicht vanwege de machtsgreep die gaande is in het Afrikaanse land. Op Twitter meldt de ambassade dat er met minimale bezetting wordt gewerkt. In Zimbabwe zitten enkele honderden Nederlanders. Buitenlandse zaken hen aan om binnen te blijven en de ontwikkelingen via de media te volgen. President Mugabe van Zimbabwe staat onder huisarrest. Dat heeft hij aan de telefoon gezegd tegen president Zuma van Zuid-Afrika. Volgens Zuma zei de 93-jarige Mugabe dat het goed met hem gaat. De Chinese president Xi Jinping stuurt een speciale gezant naar Noord-Korea. Die zal verslag uitbrengen van het congres van de Chinese Communistische Partij. Maar aangenomen wordt dat ook de Noord-Koreaanse raket en kernproeven aan de orde komen. President Trump heeft China gevraagd meer te doen om Noord-Korea in het gareel te krijgen. Op veiling in New York heeft het Noord-Brabants Museum een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het is de Koolse watermolen uit 1884. Met 3 miljoen euro is het de grootste aankoop die het museum ooit heeft gedaan. Een jaar geleden kocht het Noord-Brabants Museum al een aquarel van Van Gogh voor 4 miljoen het weer, bewolkt en wat regen of motregen, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen weinig verandering, vrijdag wat vaker droog en ook zon. In het weekeinde is het weer wisselvallig. Dit was het NW Asjoen. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12, de richting Utrecht, 10 kilometer tussen Gouda en Nieuwebrug. Daar is de rijbaan dicht voor politieonderzoek naar een ongeluk. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Amsterdam...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 Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Sniklaas. Ik ja, heb van die hele Sniklaas, heb ik nooit wat gehad. Maar ik deed alsof ik niet bestond. Ja, ik vind een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Sniklaas, daar hou ik helemaal niet van. en een vervelend personage, zijn Schimmel.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 Weet je wat ik die knecht vindt? Een irritante jongen, weet je dat? Voor een hoogst irriterend persoon met zijn gelach. Zond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer. Zijn knecht staat. Uh, idioot. 6 december hartstikke koud, gaat hij het dagster lachen.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 Niet van die mensen? Die stomme liedjes zingen? Boor wie klopt daar kinderen? Geen hond? <lacht> Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je vroeger ook die stomme... Heb je ook gezongen van... En strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Is <lacht> dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel van Je kunt nog een beetje lopen zoeken waar het spul ligt. Mag die man niet hoor. Relles Niklaas niet. Een persoon. Oneerlijk ook. Oneerlijke man. Er waren kinderen die hadden cadeaus. Dan liepen de treinen door de kamer.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 Met die vieze stinkende kolendam. In, in je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. Ik kwam z'n binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets aan moeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Met mijn sprei om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam hij. Dus zag ik meteen. dat had een mijter op. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht. Maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, maar stond Jo. Dus zag ik meteen. Want die. Die had een paar dingen die heb ik nog nooit bij Pieter Knecht gezien. Jij ja, maakt me aan het lachen, weet u dat? Dan nou zit ik te lachen om mijn eigen ellende, zeg. Want het is mooi waar wat ik vertel hoor. Ik heb nooit iets gehad van die man.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 You're the reason why. En uh, dat laatste stukje was gejat van de Beatles van George Harrison om precies te zijn. Want dat was hetzelfde als het intro van something. Uh, ja, we gaan eventjes uh, telefoneren, dames en heren. Want uh, we hebben iemand aan uh, de telefoon helemaal in IJmuiden. dus een heel in het weg. Dus er uh, vertraging op de lijn zitten dan horen we dat. Nee, we gaan het even hebben over de... Um, en muidische theatergroep Plugin. Want Plugin, dat is een gezelschap wat al meer dan 15 jaar uh, leuke theatervoorstellingen uh, organiseert en brengt. En dat zijn voorstellingen die bestaan uit spel en muziek. Het laatste stuk, dat gaan ze dit weekend doen. Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag. En ik heb aan de telefoon de schrijver van het stuk en tevens ook de regisseur Marcel Woning. Goedemiddag. Goedemiddag u. Hoe is het met je? Ben je al zenuwachtig? Uh, gezond gespannen. Gezond gespannen. Hé, hey, uh, het wordt een, een uh, leuk stuk. Jullie gaan het hoeveel keer opvoeren dit weekend? Vier keer. En dat is wanneer? Uh, op de vrijdagavond. En dan uh, zijn we al strak uitverkocht. Uh, op de zaterdagmiddag. De, zondag, of, uh, de zaterdagavond en de zondagmiddag. En de zondagmiddag. Is dat ook al uitverkocht? Of misschien... uh, de zaterdagavond bijna. Daar hebben we nog maar een paar kaarten. Uh, de zondagmiddag uh, is nog wat ruimte, maar schiet ook wel lekker op. En de zaterdagmiddag, daar, uh, daar is nog wat meer ruimte om, uh, om kaarten te kopen. Vertel eens iets over het stuk. Um, ja. Uh, nou, Fernando is, is een, uh, een muziektheaterstuk. Uh, net, en dat hebben we al verschillende plekken al een beetje geventileerd, uh, met veel ABBA-muziek erin. Niet alleen maar, er zit ook nog een, uh, een ander bij, maar dat houden we tot, uh, tot, aan de voorstelling houden we dat geheim. O, oh, spannend! Ja, spannend, we houden het ja. spannend. Um, en het is, uh, ja, dat is, dat is een, uh, een kleine melancholische verhaallijn, uh, maar wat vooral omkleed is met heel veel uh, uh, ja, humor en, en uh, we hopen een beetje te... te te verwonderen, te vermaken. Uh, en misschien een heel klein beetje te ontvoeren. Dat, dat is. Het, uh... nou, jullie leggen de lat lekker hoog. want muziek van Abba. dat is nou niet bepaald de makkelijkste muziek om, uh, om uit te voeren. Uh, ja, hoe, staat, ja. hoe, hoe staat die groep daarin? Ja, goed. Leuk. En we, we, zijn, uh, we zijn flink aan het repeteren geweest. en we hebben natuurlijk ook een, uh, een fantastische muzikaal leider Nou, daar zullen we het maar niet, daar het maar niet over hebben. <lacht> Misschien heb je wel iets van hem gehoord. Nee, nooit. <laughs> uh, nee, maar ja, dat, dat is gewoon ja, ontzettend leuk. We hebben het zien groeien met z'n allen. En, en iedereen heeft daar ook zijn ding in kunnen doen en zijn weg in kunnen vinden. En we merken dat de groep nu ook gewoon echt uh, er klaar voor is om het, uh, om het te brengen. We staan te popelen om het te laten zien. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik heb het al gezien, maar het is best leuk. Het wordt mooi. Uh, ik zal ook niet vertellen wie die andere artiest is... maar het is wel een heel mooi contrast. Dat kan ik je alvast wel vertellen. Dat is heel leuk. Um, Even, uh, want dat is natuurlijk nog een heel belangrijk punt. Um, jullie speelden altijd in het uh, Witte Theater in de Muiden. Ja. Maar dat is uh, schande, uh, schande, schande. Dat is gesloten. En uh, de gemeente Velzen weet nog steeds niet wat ze ermee moeten. Uh, waar gaan jullie nu spelen? Wij spelen nu in het, uh, in het technisch college Velsen. Dat is een uh, nou ja, technisch, uh, ja, technisch college, de naam zegt het. Ja. Uh, en die hebben een, uh, een, een theatervloer uh, uh, uh, in de aula zitten. Dus waar, waar normale pauzes voor de voor de zijn uh, studenten moeten zeggen. Uh, en ja, dat is eigenlijk een best een, een mooi groot podium. Uh, en na lang zoeken zijn we daar terecht gekomen en zijn we heel blij dat we, dat we ons stuk op de, op de plank kunnen zetten. Het is anders dan een, een echt theater. Maar we zorgen dan ook weer met, op andere manieren ervoor dat we er toch voor het publiek wel weer wat speciaals van maken. En, en uh, dat ze toch ook echt wel het gevoel hebben van: goh, uh, op deze manier is het ook wel heel leuk. Ja, en waar zit dat uh, technisch college? Uh, dus dat het adres? Zit, uh, ja, dat zit in de muiden aan de Brimio-straat. En mensen die in Muiden kennen en die onder. Het viaduct doorrijden uh, en mij erin, die zien aan de linkerhand van het politiebureau. En daar ligt het paal tegenover. Oké, okay. nou dat moet, dat moet uh, te vinden zijn, toch? Het is heel makkelijk te vinden. Het is ja. heel makkelijk te vinden. Ja. Zondagmiddag en zaterdagmiddag kunt u daar nog heen. En uh, als u dat zou willen zien, en dat is best een moeite waard. Dat kan ik u uit ervaring uh, vertellen. Uh, waar, uh, hoe komen de mensen aan kaarten, als ze dat nog willen? Stel dat er antwoord zijn die denken, nou dat wil ik zien. Dat is, uh, die, nou, dat is uh, via de, uh, door een mailtje te sturen naar uh, kaarten.theatergroepplugin.nl. Ja. Uh, en een andere manier is uh, even kijken op onze uh, website www.theatergroepplugin.nl. Ja. Uh, en daar is te vinden... Uh, uh, nou, en het e-mailadres... Maar daar staat ook nog een telefoonnummer bij... Wat tussen 4 en 7 te bellen is om uh, telefoonnummer... Ah, Oké. Okay. Te... Dus even recapituleren. Kaarten, of, uh, kaarten. Theatergroep, punt, uh, theatergroep plugin. Uh, nl, zo moet ik het zeggen. Karten, het theatergroep. Oh, ja, het is een apenstaatje natuurlijk. .nl. Ja, <laughs> oké. Okay. Goed, daar moet je het dus heen sturen. Of je gaat naar de, de website van de groep. En dat is www.theatergroepplugin.nl Nou, ik hoop dat jullie die uh, zaterdag en zondagmiddag ook nog even uitverkopen. Dat zou hartstikke leuk zijn. En uh, ik wens uh, de groep en jou uh, als regisseur uh, heel veel sterkte en vooral heel veel succes. Dankjewel weer. Oké. Okay. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Bye bye. Bye. Ja, en zometeen nog meer de cultuur van onze cultuurfreak Ron Krijzen, dames en heren. Maar, natuurlijk, ja, we hadden het over plug-in, we hadden het is over... In het licht. Ja, wacht maar even, man, hè. We hadden het over ABBA natuurlijk, maar het is vandaag ook de verjaardag van Anna Fried. Ja, Anna Fried Lienstedt is vandaag hè, de jarig. Ja, echt waar. Ik weet niet precies hoe oud ze het wordt, dat zoek ik nog even uit. Maar Anna van ABBA is dus jarig vandaag. Ja. Ze heeft ook een paar pepernoten gebracht. Dat is ook lekker, natuurlijk. He? Ron, dat was leuk, hè? Dat we ze even binnen was. Uh, zo kilo's aankomen, denk ja, we, van ja, al ja, Dat pepernoten. was leuk, dat ze even binnen was, toch? Anne Friet. Anne Friet. Uh, ja, die was heer? even uh, Anna Friet. Ja, Friet van Piet. <laughs> nou ja, oké. Okay. Anna, uh, ze is dus jarig vandaag. En ik, uh, dit vind ik een van de mooiste abaletjes. Ja, die ben ik een beetje gek op. Leven. Ja, dat was even stil. Ja, je, werd stil van. je werd er stil van. Dat, dat was het natuurlijk. Zo is dat. Hé, hey, uh, dit is Abba dus. En, um, want Anna Friet uh, is. Uh, Anna Friet is jarig. Ja, en het is een bijzondere dame, dames en heren. Zij heet officieel Anna Friet. Oftewel uh, Frida uh, Simni Linkstad. Ik, ik hoop dat ik het goed uitspreek in mijn Zweeds. Um, maar zij is ook nog prinses Reus en gravin van Plauen dus je is ook nog eens een keer van adel zijn. Dat heb ik nooit geweten eigenlijk. Uh, zij is geworden, geboren in Balangen. Dat is in Noorwegen. Uh, op 15 november 1945. Dus de dame is vandaag 72 geworden. Tjonge, jonge, jonge. Ik hoop dat ik het haal. Ik uh, ben er ook bijna naartoe. Uh, ze is een Zweedse zangeres. Die natuurlijk uh, van geboorte Noors trouwens. Dat zei ik al. En uh, ze werd vooral bekend natuurlijk. Dankzij um, Abba. En daar heeft zij heel veel uh, succes mee gehad. Ze is een korte tijd getrouwd geweest met Benny Anderson, de pianist van Abba dan weer. En zij heeft nadat Abba uh, uit elkaar eh uh, vlog spatten uh, Heeft ze ook nog een korte solo carrière gehad. Hm, eigenlijk niet meer zo veel van dan hoort. Maar ze, uh, Something Going On was een hit die ze daarna had onder productie van uh, Phil Collins. En dat was meer ja, Phil Collins dan Anna. Ja, ze zong. Maar voor de rest was het alles Phil Collins. Qua sound en alles. Goed, nou. Uh, dat was het dan. En we gaan even door. Even kijken of ik nog een muziekje heb. Heb ik dat nog? Ja, natuurlijk heb ik dat nog. Rupert Holmes. Escape, the Pina Colada song. I was tired of my lady, we'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed personal columns there was this letter I read if you like piña coladas and getting caught in the rain if you're not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 Dat is Rupert Holmes met de Pina Kalada song of wel. Escape, escape. Ontsnapping. We er niet meer weg hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijzer. In een geparkeerde auto onder het Holland Casino Zandvoort is maandagavond brand uitgebroken. Even voor tien uur werd de brandweer naar het Badhuisplein gedirigeerd. In de elektrische bedrading van een dieselauto was brand ontstaan. De brandweer had de situatie gelukkig vrij snel onder controle. De bedrading van de wagen was gaan smeulen. De parkeergarage was tijdens de hulpverlening afgesloten voor het publiek. Er was veel rook in de garage... dat met een grote overdrukventilator door de brandweer weg is geblazen. De Tortbekkestraat was deels afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden. Een aanrijding op de A9 bij Haarlem waarbij twee rijstroken dicht waren. Op de A9 richting Amstelveen bij het knooppunt Raasdorp... lag gisteren aan het eind van de middag... na een aanrijding ter hoogte van Haarlem een auto op zijn kant. Twee rijstroken waren afgesloten. Een brand... Uh, sorry, er stond een file vanaf het knooppunt Rottepolderplein. Volgens de verkeersinformatiedienst VID... bleven de rijstroken nog tot half vijf dicht. Twee ambulances en meerdere politiewagens... waren aanwezig op de plek van de aanrijding. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren... en of er gewonden waren, is niet bekend. In verband met werkzaamheden op het spoor... rijden er van zaterdag 18 tot en met zondag 26 november... geen treinen tussen Zandvoort en Haarlem. Er worden wel bussen ingezet. Houd rekening met een extra reistijd van een half uur. En bij een wilde actie van FNV-leden... is vanochtend vanaf half negen... een toegangssport van Tata Steel geblokkeerd. Daarbij ontstonden kilometers langer... Lange files tot aan de Velse traverse. Ongeveer 30 vakbondsleden stonden op de toegangsweg naar het fabrieksterrein. Met de wilde actie wilden de demonstranten hun onrust over de voorgenomen fusie met de Duitse Thijssen kenbaar maken. De blokkade was vlak voordat een grote conferentie van de top 180 van het concern zou beginnen. De bedoeling van de demonstranten was om de bussen met daarin de top tegen te houden. Maar de bussen zijn vooralsnog niet gezien. Wel staat er een kilometer lange file tot aan de Velse traverse. Veel werknemers laten hun auto verderop achter en lopen het laatste stuk naar hun werk. Ook kantoorpersoneel toont zich solidair met de demonstranten en laat hun gezicht zien. Werknemers hebben spandoeken bij met daarop Tezenkroep Tata Steel Nijn Danke en Tata Steel met een duim omhoog afgebeeld. Joint Venture met daarachter een duim omlaag. Er bestaan ook voor volgend jaar plannen om de familie race dagen bij met Max Verstappen... naar het circuit van Zandvoort te halen. Een bekende supermarktsponsor is van plan in 2018 een derde editie te organiseren... van het familie 1 spektakel. En daar zal ook Max Verstappen weer prominent aanwezig zijn. Er vonden eerder al twee edities van de race dagen plaats... en daar kwamen ruim 100.000 bezoekers op af. Het evenement heeft een goede indruk achtergelaten...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 En dan nu weer het weerbericht van Rico Schreuder. Het is vandaag grijs en bewolkt... en vanmiddag kan hier en daar wat lichte regen en motregen vallen. De zuidwestelijke wind waait zwak tot matig... en de temperatuur stijgt naar een 11 tot 12 graden. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar droog. Het koelt af naar een graad of 8. De komende dagen is het licht wisselvallig... met morgen en vrijdag nog veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Komend weekend schijnt ook geregeld de zon... Maar dan komt het tot buien. De temperatuur gaat naar beneden met een graad of 12 en morgen naar 8 in het weekend. En dit was het weerbericht.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 Hoor geen geluid, denk aan jouw besluit, maar laat me niet raden. Walter Kroes, samen met Pearl. Heerlijk nummer. Ja. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik Walter eh, wel een van de leukste Nederlandstalige zangers vind hoor. Ook omdat het een aardige vent is. Dat sowieso. Leuke kerel. En uh, ja, hij is een beetje was van al die opsmuk en zo. En, Doe maar uh, gewoon normaal. Ja, hè? dat uh, vind ik het leuk. En hangen. dan nog gewoon lekkere muziek maken, want en, daar gaat het om. Ja, want ik heb van hem nog weinig verkeerde nummers gehoord. Nee, nee. Hij, uh, hij doet het goed. Ja. Walter Kroes, samen met Pearl dus, als liedje van, Ron, van de Zuidkik. Maar uh, we moeten ook nog even aan de cultuur denken, Ron. Ja, ja. Ja, ja, ik denk alleen maar aan cultuur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik ga er gewoon uh, van hoesten. We gaan er van hoesten. culturele ja. hoest. Ja, absoluut. <lacht> we gaan nog even naar uh, wat lachen, want, want er wordt te weinig gelachen. We gaan naar de Comedy Night in uh, de Sociëteitsvereniging in Haarlem aan de Zeilweg 1. De enige echte stand-up comedian show in Haarlem en omstreken. Een nieuwe locatie, maar dezelfde humor. Dat is de Haarlem Comedy Club. Het podium voor de stand-up comedians. Beleef comedy zoals je nog nooit hebt beleefd in Haarlem en omstreken. Een gezellig en afwisselend avondje uit... met optredens van de beste nationale en internationale stand-up comedians. Als je van stand-up comedian houdt... is dit een belevenis die je een keer meegemaakt moet hebben. Al jaren is de Haarlem Comedy toonaangevend in Haarlem en verder buiten. Wat zeg je van artiesten als Arie Komen, Wilco Terwijn, Harry Glotsbach en Martijn Oosterhuis? En daarnaast geeft men regelmatig podium voor startende comedians. Alles passend in een goede line-up, begonnen in het VG-theater... doorgegroeid naar de lichtfabriek heeft men nu een thuisbasis gevonden in de Sociëteitvereniging Haarlem. Wat de lichtfabriek zijn charme van een oude fabriek heeft de sociëteit een geweldige karakteristiek en zaalmogelijkheden voor een geweldige avond. Dat is een mooi gebouw, mooi pand. Hoor. Ja, dus ja, uh, daar moet je snel heen uh, inderdaad. Hè? Ja, op de hoek van de zeilweg in de kinderwijssingel staat het. Hè? Dus, mm, uh, ja, klopt. Ja, klopt. Daar staat het. Dus dat kan je niet missen. Nee, ik kan niet missen. Vlakbij het patronaat. Nou, dus... uh, daar komen we ook regelmatig. Ja. Precies. Dat, en dan gaan we ook nog, maar dat is even verder rijden. Dan rijden we even door naar de Schouwburg in oh ja. Even naar de musical. Lisbeth List, de musical. Haar ongelofelijke levensverhaal en ongelofelijke carrière. Juweel van grote klassen. Alles klopt aan musical over Adela, Connie en Jasperina. Rijkhalsend kijken wij dan ook uit naar de musical... die regisseur Paul van Ewijk maakte over nog zo'n icoon. Lisbeth List. Een intens verhaal over een vrouw die alles overwon... Haar moeder zelfmoord na hun bevrijding uit het Jappenkamp... een slechte relatie, een neerwaartse carrière... en het verlies van Ramses en haar grote liefde Rob. Lisbeth Lis, gespeeld door René van Wegberg. Moeder, minnares, maar bovenal artiesten... met de mooiste liedjes van Shafi, Theodorakis, Piaf en Brel. Dan nog als laatste uh, gaan we naar Bekenstein in Velsen-Zuid... aan de Rijksweg 136. De tentoonstelling eh, Parabool Raaklijnen bestaan niet alleen tussen mensen In de tentoonstelling Parabool is het een stijlfiguur Waarbij verdelen en verdiepen door kruisen en opvullen En de confrontatie met elkaar aangaan Combinaties kunnen leiden tot een nieuw fenomeen Namelijk inleving in een ongewone gedachtegang Bezoekers kunnen zien en daardoor ook ervaren Wat deze kunstenaars voor ogen staat Het is koppelen van ruimte aan kunst Bekerstein transformeert met haar 18e eeuwse stijlkamers de tijdgeest. Historische kamers met een eigen tijdse kunst. Dagelijks tot en met 7 januari in Bekerstein in Velsen-Zuid. En dat was hem voor deze week. Maar we hebben natuurlijk al genoeg uh, tijd om uh, overal heen te gaan. En het wordt al druk genoeg. Dus volgende week weer meer. Chantal. Die fraile vrouw met die betoverende stem, die je kon laten verdwijnen in een lied. En dat kan ze nog steeds. Als zij zingt, vergeet je de tijd, speel je mee in haar verhaal. Als er iemand een verdette is in dit land, dan is zij het wel. Dames en heren, de eerste in de reeks Carré-Verdette-gala's, Lisbeth List. Frits Spits natuurlijk, dat was ook duidelijk hoorbaar. List met List live, wat een verbeteren. Uh, ja, het gaat niet zo goed met Ress. Ze heeft nee, uh, nee. Alzheimer, geloof ik, als ik het goed heb. Dus het, uh, is het dement, dement antwoorden en dat, ze heeft ook besloten om niet meer in het openbaar op te treden. Dus dat ook nog. De hele indringing blijft. Ja, en we hebben de muziek nog. Zeker weten. dit ja. is uh, Roxy Music. And the I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion, without conversation or an notion. I'm gonna take you out of nowhere. When the background fades, I of focus. There's the picture changing every moment. And your destination, you don't know. Oh Ik heb dat zo <laughs> verschrikkelijk hoog kan zingen. Maar niet zocht er heel veel, hoor. Ik moest ooit eens een keer een orkestband van dit nummer maken voor de, voor de Soundmix Show. Ach, Ja, veel. en toen ja, en, was heel erg, want toen moest ik zo'n zangeresje vinden die net zo hoog kon als dit. Dat nou, dat is bijna niet te doen. Ja, ik heb, ze, ik heb er een gevonden. Ja, ik kreeg een tip van iemand en dat meisje kwam en die zong het precies zo. zo Echt geweldig. Dit is Van Morrison. Je je on a mobile. En laatste nummer van vandaag van zijn nieuwe album: Roll with a Punch. Zo, so they ride around right town. Automobile yeah, Blues. Je vriend, je on a mobile. Het ziet zo prettig met at the wheel In your brand new automobile Kind so pretty, baby Serie mee? Is dat zo? Ja, heerlijke muziek. Lekker de blues. Ja. Nou, het komt van een, een heel nieuw album van, van Van The Man, oftewel Van Morrison. Het heet Roll With The Punches. En hij heeft gekozen om een aantal blues standards en, en soul standards gewoon opnieuw op te nemen. Op zijn onnavolgbare wijze. En ook, er staan ook nog een paar originals op. Een paar nieuwe nummers. Uh, en uh, nou ja, de, de jongens waar hij mee samenwerkt uh, zijn uh, natuurlijk ook niet gering. Ik noem alleen bijvoorbeeld even uh, Jeff Beck op gitaar. Dat is al niet mis. En uh, Georgie Fame, die doet natuurlijk ook mee op hemeltorgel en Piano. En uh, George, uh, Georgie zingt ook een nummer. En er is nog een, een of andere oude bluesgigant, maar daar weet ik even de naam zo gauw niet van. Die dat kon zo gauw niet vinden. Maar het is in ieder geval gewoon een vreselijk lekker album. Je hebt het gisteravond nog weer helemaal door zitten draaien. En er staat geen mis erop. Echt niet. Het is, het is heerlijk. Succesverzekerd dus. Het, ja, het werd ook de recensies de, de in de krant behoorlijk omhoog geschreven. Want, maar dat klopt ook wel. Want het is echt gewoon geweldig. En de man is, uh, als ik goed heb, 74 intussen. En dan nog, of 72 is hij geloof ik. En dan, dan nog zo zingen, jongens. Nou, ik vind het wat hoor. Wat? Hey, uh, normaal hoor je dit nummer altijd op donderdag. Maar ja, morgen zijn we er wegens omstandigheden helaas uh, niet. Dus uh, sluiten we deze week af met Fun We Head. We hadden weer pret met Ron en met uh, Beb gisteren natuurlijk. En uh, we hadden weer een heleboel cultuur. En nou ja, ik ga me geestelijk voorbereiden op het weekend. Want uh, ik moet vier voorstellingen draaien met plug-in in de muiden. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Muziek van ABBA onder andere. En... Uh... Daar kan je niet stil bij blijven zitten. Hè? Nou ja. Zijn de stoelen nee. weggehaald? Nee. Ach nee. Het is een theaterstuk daarom. Ja. Dus daar kan je niet bij gaan dansen. Dat kan natuurlijk niet. Maar goed. In ieder geval. Uh, dit was uh, CFM Lunch wat mij betreft voor deze week. Volgende week dinsdag ben ik er weer. En uh, vergeet niet. Volgende week is ook die zware week. Met de Beatles top 100. Hè, donderdagnacht. Volgende week. Van 23 op 24 gaan we dus uh, de hele nacht door Beatles draaien. Nou, ik ga lekker luisteren hoor. Ja, blijf je hele handig wakker? Ja, ik blijf wakker. Oh. Nou, kom anders ook even gezellig in de studio met een borrel oh. of zo. Dat oh, nee, uh, nee, uh, nee, uh, maakt het heel gezellig. Ja, ja dat mag uh, ook uh, wel. Oh, ja, tuurlijk, we moeten het een beetje gezellig hebben. Uh, ik dank uh, iedereen voor het luisteren vandaag, vandaag en gisteren. En uh, ik zou zeggen, fijne week verder. Tot volgende week. En uh, voor jou betreft, voor volgende week woensdag. Ja. En wat mij betreft, tot volgende week. Uh, dinsdag. ja. het weekend dat? in ieder geval. Ja, dat in ieder geval. Dat wel. Ik hoop dat het wat meer uh, licht komt buiten. Je hebt nog Vindelijk... wat weerbericht gehoord. Ja. ja, dat ben ik alweer vergeten. <laughs> Bedankt en tot ziens. Doe